Ehm, um, um, planning. Kun je eigenlijk plannen? Nee. Uh, <laughs> plan je wel eens iets? Ja, maar ik ben altijd over tijd. Toch krijg je geen B? Want het resultaat lijkt daar niet onder, gek genoeg. Je hebt het iemand die pas van huis gaat op het tijdstip dat hij ergens anders moet zijn. Is dat zo? Dat zeggen ze wel eens. Ik ben altijd veel te vroeg. Ik had gedacht dat dat is omdat ik te vroeg geboren ben. Misschien ben jij te laat geboren. Dat, dat weet ik niet. Laat we maar eens zeven maken. Um, vraag 10. Uh, Laatste vraag. Communiceren, spreken, schrijven, correspondentie. Um, je zegt niet veel en je schrijft langzaam. Maar als je wat zegt of schrijft, dan is het heel precies. Ook maar een C. Als je dat vindt. Als het moet, dan moet het maar. Um, nou, we zijn er. Ik zal het uittikken. Je krijgt een deurslag. Je mag het nog eens overlezen. En als je het er mee eens bent, dan zetten we allebei onze handtekening. Goed? Ja. Ga ik nu Gert halen? Dus ik hoef niks meer te doen? Niets. Alleen je handtekening zetten. De heer Wichelaar. Present. Moet ik mijn broek uittrekken? Overhand is voldoende. Borslok aanhouden. Heb je papieren bij je? Oh, Nee. Nee, natuurlijk. Je hebt ze bekeken? Al uitvoerig. En? Allemaal uitgesproken goed, natuurlijk. Dat begrijp ik. Maar eens geef ik alleen bij hoge uitzondering. Oh. Uh, ik zou zeggen hoe ik te werk ben gegaan. Ik heb eerst mijn eigen beoordeling gemaakt om een eckpunten hebben waar jullie je dan weer aan kunt meten, want anders zwem je maar wat in de ruimte. En daar mogen wij zeker niet boven. Daar mag je wel boven, maar dan moet je wel een goede huizen zijn. En dat ben ik niet. Dat weet ik niet, daar moeten we het nog over hebben. Kennis. Uh, voor kennis geef ik mezelf een D. Wat geven we jou? Dan ook maar een D. Ik denk wel dat het een D wordt, maar ik vind het nog geen D. Ik vind je kennis nog wat te onevenwichtig. Op je eigen vakgebied weet je veel. dus zeker een D. Maar je historische kennis vind ik niet meer dan een kleine C. Ik stel voor om er een c D van te maken. Goed. Nee. Niet goed natuurlijk. Maar ik kan er weinig tegen inbrengen. En dan de hoeveelheid. Daarvoor geef ik mezelf een E. En jij? Een D dan maar. Dat vind ik ook. Kwaliteit. Ik geef mezelf daar een D voor. Uitgesproken goed. Vind ik wel erg goed. Wat, wat vind je? Ik zou mezelf daar toch wel een E voor willen geven. Maar ik begrijp wel dat ik nu niet veel kans mag maken. Maar mij krijg je ook een D. Ik vind je werk van dezelfde kwaliteit als het werk dat ik afleverde toen ik net zo oud was als jij. En ik denk dat het ook wel op dat niveau zal blijven. Dat verandert niet. Tenzij je voor het... Voortijdig denoteert natuurlijk, maar dat is weer we de ring om houden. Is dat goed? Ja, moet wel. Nee, je moet niet. Je kunt een protest aantekenen. Maar als jij jezelf een D geeft, um, dan zit je klem. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. En als Balk jou nou straks een E geeft? Dan tek ik protest aan. Maar Balk kennen zal het zeker geen E worden in mijn geval. Um, betrouwbaarheid. Voor mij is dat een C. Ja? Ik ben tot op zekere hoogte een charlatan. En eerlijk gezegd vind ik jou dat ook. We laten ons allebei meeslepen in het vuur van ons betoog. En we zijn geen van beiden te beroerd om de feiten naar onze hand te zetten. Als ons dat beter uitkomt. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat vind ik toch wel. In mijn geval tenminste. Vind je jezelf echt betrouwbaar? Ja, dat dacht ik toch wel. Ik bedoel in wat je schrijft. Ja, dat bedoel ik. Ik kan er toch echt geen D van maken. Ik vind je niet onbetrouwbaar, ik vind het voldoende. Dat is een C. Een, een C-D. Een dikke C? <laughs> of een kleine D. Goed, een C-D kan met pen, maar het kan. En, en dan inzicht. Ik geef je daarvoor een D. Geen E? Nee, dat is echt te gek. Dat krijgt niemand. Ik ken zelfs niemand in ons hele vakgebied die ik een E zou geven. Behalve Vreeburg misschien. Een D dan maar. Een D. Uh, initiatief. Ook een D? Wat geef jij jezelf daar nou voor? Uh, uh, een, een, een D. Ik, ik neem wel initiatieven, maar pas als ik daartoe door de omstandigheden gedwongen word. En dat vind ik van jou ook. Echte ontdekkingsreizigers zijn we geen van twee. Optreden. Dat, dat interesseert me wel wat je daar zelf van vindt. Dat vind ik heel goed natuurlijk. Vind je, vind je dat echt goed? Ja, weet dus... jij niet. Naar buiten toe wel, maar binnen de afdeling. Vind je, vind je dat niet goed? Ik vind je dat zelfzuchtig. Je bent altijd bang dat je minder krijgt dan een ander. Als iemand anders wat krijgt, wil jij het ook hebben. Bovendien gun je een ander niets. Of heel weinig. Een voorbeeld is je optreden tegenover Carla. Jij zou haar begeleiden, maar dat ging alleen goed zolang ze voor jou werkte. Zodra je haar moest helpen met ideeën, met gegevens, haakte hij af. Ik vind dat niet meer dan een B. Maar omdat je naar buiten toe correct optreedt, zou ik er een C van maken. Maar wel met deze aantekening. En als ik het daar nou niet mee eens ben? Uh, dan kun je protesteren natuurlijk. Daar sta ik echt van te kijken. Dat vind ik gek. Dat was vaker tegen je gezegd, hè? Nee. Zo belangrijk is het ook weer niet. Je moet er niet van wakker liggen. Dat doe ik toch wel. Dat weet je nog niet. <laughs> ik vind het best wanneer je protesteert. Denk er nog maar eens over na. Uh, het volgende. Analytisch vermogen. Ik weet het echt niet meer. Het kan alles wel zijn. Misschien heb ik daarvoor wel een rare. Daarvoor krijg je van mij een D. Ik vind dat goed. Dat dank je aan je opleiding bij de Jezuïeten. Onder andere natuurlijk. Uh, planning. Ik weet het niet. Een D. Je planning is goed. Beetje omslachtig misschien, maar dat vind ik geen punt. doe ik trouwens zelf ook. We lijken op elkaar. Op dat punt tenminste. Uh, en als laatste. Communiceren. Zeg het maar. Schrijven. Spreken. Geen idee. Je schrijft goed. Soms zelfs heel goed. Ik heb je één keer het openbaar horen spreken. Ook Goed. Alleen in de afdelingsvergadering is het veel minder. Denk omdat je bang bent om gehaald te worden. Dat is jammer, maar ik begrijp het wel. In ieder geval geeft het schrijven voor mij de deurslag. Een D dus. Tevreden? Ja, eigenlijk niet natuurlijk. Dat heb ik begrepen. Het is nu vijf over vijf. Ik tik dit even uit. Je krijgt de deurslag. Die bekijk je dan nog maar eens. En als je het niet mee eens bent, dan protesteer je. Geen punt. Mag ik het ook eerst naar Klaasje laten lezen? Tuurlijk. Als je nog even wacht, krijg je het mee. Ja. O, Odenhaar... Mooie stad... Achter de dunne... De schilders weg... De lange poten... En het plan. Zullen we een halte lopen? En dan de volgende ook missen, zeker? Die missen we niet. Natuurlijk missen we die. Omdat ik die buurt achter het viaduct zo interessant vind. En ja, dan doe je dan maar een andere keer als we niet naar moeder hoeven. Een gesprek bijna letterlijk gelijk aan dat van de vorige keer. Terwijl ze rond het plein naar de halte liepen... bedacht ik dat het prachtig geweest zou zijn... als ze dit keer net even anders had gereageerd. Ook al hadden ze daardoor misschien de volgende tram gemist. Maar ze had geen gevoel voor deze situaties. Het ergerde haar... Hij vroeg zich af waarom hij het dan toch weer had voorgesteld... en kwam bij de verandering tot de conclusie dat het niet was om te plagen... maar leek het er veel op. Het was eerder de behoefte aan kleine veranderingen in een patroon... dat bezig was te ontstaan. Ontsnappen aan een al te strak ritme... maar zonder de zekerheid van de uitkomst prijs te geven. Als jij nog één keer zoiets zegt, dan ga ik de volgende keer alleen. Zie je nou wel? Als we naar de volgende halte waren gelopen, dan hadden we hem gemist... Mag jij dat? Pas op hoor, want dan zal ik je wat. Wat is dat? Moeder denkt dat mijn schoen een hondje is. Is het dan geen hondje? Het is mijn schoen. Oh, kind. Je zal toch zo'n gekke oude moeder hebben? Ja. Ja. Jaring, zullen we na de eerste koffie rien nemen... en dan vanmiddag Joost en Eef? Dat moesten we maar doen. Waarschuw jij Dat zal ik doen. Dag Maarten. Wij zouden nog eens met elkaar praten over die personeelsbeoordeling. Dag Bart. Zouden we dat nu misschien kunnen doen? Ben jou of bij mij? Ben jij alleen? Nee, altijd zo. Vind je het dan bezwaardig om het bij mij te doen? Ik maak alleen nog eventjes af. Ik kom direct. Graag. Hey, Maarten. Klaasje vond je beoordeling heel goed. Zo ben je, zei ze. Dat is geen geringe steun. Nee. <laughs> Dat dacht ik ook. Dan vertel ik het je maar meteen. En wat doe je nou... Teken je nog protest aan? Ik zal het ondertekenen. Maar ik ben het natuurlijk niet mee eens. Nee, dat, dat begrijp ik. Nou, hier tegen. <lacht> <lacht> het, het lijkt op een film van Dirk. Kijk jij dan naar? Daar kijk ik tegenwoordig naar. <lacht> is dat niet verschrikkelijk rechts? <lacht> dat is rechts. Maar dat uh, ben ik ook. Wat was dat? Gert heeft bezwaar tegen zijn beoordeling, maar hij tekent hem dus wel. Hij voelt zich zeker weer te kort gedaan. Dat is zijn probleem. Uh, ik heb onze afdeling nu helemaal gehad. Na de eerste koffie begin ik aan het muziekarchief. Ik ben nu even bij Bart de Rode. Ik ga direct misschien naar de bibliotheek. Goed, dat merk ik dan wel. Daar ben ik. Ga even zitten. Ben jij al met de beoordeling begonnen? Ik ben klaar. Althans, met mijn eigen afdeling. Je ben al klaar. <laughs> en, en wat waren je bevindingen? Het klinkt toch vrij gemakkelijk. Oh, dat verbaast me. Want ik heb er nogal wat problemen mee om je de waarheid te zeggen. Wat waren dat dan voor problemen? Ik zou je eerst vertellen hoe ik te werk ben gegaan. Als je roken wilt... Ja, dat is nog te vroeg. Ik heb ze gevraagd om hun eigen beoordeling te maken... en die dan aan mij voor te leggen. Uh -huh. De meeste van die lijstjes die heb ik nu binnen. Maar ik moet je zeggen dat ik het toch wel onthutsend is. Ik, ik weet er niet goed raad mee. <lacht> Wat mankeert er dan? Dat allemaal E's en D's. Ik geloof dat er één Cb is en er helemaal <lacht> geen B laat staan. Een A. <lacht> dat, dat, dat kan toch eigenlijk niet? Nee, dat kan niet.